Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Opnieuw zijn in Canada lichaamsdelen met de post verstuurd. Twee scholen in Vancouver hebben pakketjes gekregen... met daarin een hand en een voet. De politie onderzoekt of ze van de Chinese student zijn... die vermoord zou zijn door de pornoacteur Luca Rocco Magnotta. Vorige week ontvingen politieke partijen in Ottawa... postpakketjes met lichaamsdelen van de vermoorde Chinees. Zijn torso werd gevonden in een koffer in Montreal. De 29-jarige Magnotta wordt verdacht van de moord. Maandag werd hij opgepakt in Berlijn. Tijdens het proces tegen Anders Breivik hebben een paar rechtsextremisten verklaard dat Noorwegen in oorlog is met de islam. Ze waren opgeroepen door de advocaten van Breivik, die zo willen laten zien dat andere Nooren dezelfde denkbeelden hebben als hij. De advocaten hopen dat Breivik daardoor toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Breivik wil dat zijn afkeer tegen het multiculturalisme serieus wordt genomen.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 Dat Walker niet is weggestemd wordt gezien als tegenvaller voor president Obama. De uitslag geldt als graadmeter voor de presidentsverkiezingen van november. Als over twintig minuten de zon opkomt is die deels verduisterd door de planeet Venus. Verschillende sterrenwachten zijn geopend voor deze Venus-overgang. Als het weer mee zit is er een zwarte stip te zien die voor de zon langstrekt. Om oogletsel te vermijden wordt kijkers aangeraden een speciale eclipsbril op te zetten. Het duurt ongeveer anderhalf uur voordat Venus helemaal voorbij de zon is getrokken. De volgende venusovergang is het nog even wachten. U maakt dat niet meer mee. Volgende keer is in januari is in het jaar 2117. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Smiddags af en toe zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kameran Oela en Martijn Middel. Goedemorgen, het is woensdag 6 juni. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Een wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland. Tot hier, vlak om de hoek. En komend uur hoort u een deelnemer van de Alp de 6 precies een etmaal voor de start. En schakelen met onze mensen in Polen en de Oekraïne waar het EK voetbal wordt gehouden. En we houden u natuurlijk op de hoogte van Venus overgang. Venus schuift voor de zon en dat is live bij ons te volgen. Ja, want u hoorde het net al, als je het Finch zegt over 20 minuten gaat het allemaal gebeuren, dan komt de zon op en dan zien we een beetje een verduistering doordat Venus ervoor schuift een bijzonder moment en we gaan het met ...op allerlei plekken mee schakelen, maar we beginnen met iets anders. Ervoor zorgen dat iedere bewoner op deze wereld zijn leven een ruim voldoende geeft. Dat is het streven van de organisatie Hope XXL. De organisatie schreef een duurzame, veilige en vrije wereld voor iedereen. Nou. Ja, Op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk een behoorlijk nobel... ...en misschien ook wel een onhaalbaar streven. Niet in de ogen van de mensen van Hope XXL. Zij hopen hun plannen zelfs al in 2015 aan te kunnen bieden... ...op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... Bij ons in de studio zit. Frits Bloemberg, hij is aangeschoven. Hij is een van de oprichters van het project. Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Um, nogal een ambitieus plan ontstaan in de, in, in de Liemers, klopt dat? Ja, we zijn nu drie jaar bezig met 6L en uh, in het begin realiseerden wij ons ook dat als je streeft naar een betere wereld dat uh, ja, iedereen daar zijn eigen steentje aan kan bijdragen, maar wat wij willen doen is iets groots, is iets wat uh, ja, nog niet eerder in deze vorm eigenlijk uh, is vertoond en wij realiseerden ons dus ook dat de kans van slagen dat dat uiteindelijk zou lukken, dat die misschien wel minder dan 1% is, maar toch hebben we gezegd, daar moet je wel voor gaan, daar moet je uh, je wel voor inzetten uh, en wat wij uh, proberen is dat streven dat iedereen op zijn leven kan zeggen ik ben gelukkig. Uh, dat, dat is in Nederland het geval. Mensen waarderen hun leven hier gemiddeld met een acht. En de Nederlander is ontzettend gelukkig. En ik durf ook wel te zeggen, Nederland is nooit helemaal klaar, maar wel voor een groot deel af. En uh, wij weten ook dat als je die vraag op andere plekken op deze wereld stelt, dat de score dan een stuk lager is. Dus uh, ja, we hebben een manifest geschreven met daarin een uh, aantal antwoorden op de grote vraagstukken van deze, deze tijd. Met het doel omdat dat uiteindelijk bij de Verenigde Naties te presenteren... als een soort to-do-list namens de jongere generatie. Nou, want kun je dat uitleggen? Het is een mooi doel. Uiteindelijk gaat het naar de Verenigde Naties. Maar hoe, hoe ga je dat doen? Nou, we zijn bezig nu uh, om met tal van mensen hierover te spreken. Uh, iedereen kan reageren en zijn bijdrage leveren aan die lijst. Want nu staan er 85 uh, artikelen op papier. Uh, en uiteindelijk moeten dat er 100 worden. En dat betekent dus dat we uh, in gesprek gaan met prominenten, uh, uh, met jongeren. Het is een project wat begonnen is met 10 jongeren. Mm -hmm. uh, dus we gaan naar uh, universiteiten, hogescholen. En op die manier proberen we echt iets op gang te brengen... zodat we uh, een zo goed mogelijk product krijgen gaan... waarin... Ja, we gaan later natuurlijk ook uitgebreid met je vooruitblik op wat dat dan precies allemaal is. En nog heel even, Frits Bloemberg, wie ben jij zelf en hoe ben je nou hierbij betrokken geraakt? Even kort, in een paar zinnen, wie ben je? Ja, ik ben uh, 27 jaar, uh, woonachtig in Den Haag. En uh, ben drie jaar geleden gestart met, uh, uh, samen met iemand anders als een van de initiatiefnemers. En uh, ik ben zelf opgegroeid in de Liemers. Uh, mm -hmm. Dat is een blinde vlek in Nederland achter uh, uh, Arnhem. Duiver-Westervoort en... is dat, hè? Ja, dat die, die ja. hoek. En um, dat is de ondernemers van dit project. Dus hm. uh, vanuit het klein, Liemers, Nederland, Europa... En ben je fulltime bezig of doe je ook nog andere dingen? Ik doe ook nog andere dingen. Ik uh, geef ook uh, trainingen op, uh, op het gebied van debatteren. Kijk. En uh, dat betekent dus dat ik ook met uh, ja, heel veel mensen in aanraking kom... waarbij dit interessante vraagstukken zijn om het over te hebben. Nou, dat is een mooie uh, hoop XXL. Een streven naar een duurzame, veilige en vrije wereld. U hoort er zometeen uh, nog veel meer over Frits Bloemberg. We praten straks met je verder. Terwijl ons land langzaam wakker wordt, ligt de krant alweer bijna op de stoep voor de kiosk. We zijn nu dag wat bezorgen. Net voor met het belangrijkste nieuws uit de ochtendbladen. Laten we beginnen met die gratis krant. Spits. Door de voorgenomen belasting op de vergoeding van reiskosten heeft nu al effect de belangstelling voor banen op afstand neemt af, concludeert vacatures Jobbird. Ja, sinds drie weken ziet de site de reacties op functies vanaf 50 kilometer van huis tot wel 30% afnemen. De vacaturebank is fel tegen de maatregel. Het is slecht voor de flexibiliteit van werknemers en zet zo de arbeidsmarkt als het ware op slot, zegt Jobbeurt directeur Jan-Peter Kruijmen... die volgens mij trouwens ook de lijstduur is van de Partij voor de Dieren. Dat zou ik werkelijk niet weten. Ja, dat is volgens mij gisteren bekend geworden. Gisteren werd in ieder geval bekend dat er nu nog niet over de omstreden voor gestemd gaat worden in de Tweede Kamer. De stemming wordt over de verkiezingen heen getild. Het belastingplan wordt daarmee een belangrijk onderwerp voor de verkiezingscampagnes. Dan die andere gratis kan, de metro, die schrijft over stoonde honden. Dus honden die stoond zijn... In die de artspraktijken in Hilversum zijn verschillende honden... namelijk binnengebracht met een vermoedelijke XTC-vergiftiging. De pupillen van de honden stonden wijd open. Ze stonden op hun poten te trillen en waren totaal in paniek. Zaterdag kwamen de eerste honden binnen met symptomen van drugsgebruik. Alles wijst op een ketaminevergiftiging... een stof die normaal wordt gebruikt om paarden te verdoven. Alle honden waren kort voor de vergiftiging uitgelaten... op de hei in Hilversum, vlakbij het vliegveld. Wie de honden vergiftigd heeft is totaal onduidelijk. De politie gooit en vechtzeekt, houdt het veldje waar de honden werden de scherp in de gaten. Spits schrijft vandaag over Bouke en Hidden Krijgsman. Deze twee Oranje-fans hebben doodleuk een kamer geboekt in hetzelfde hotel als het Nederlands elftal. Het Sheraton Hotel in Krakau is beveiligd met agenten, beveiligers en dranghekken. Ja, de spelers die keken wel even van hè? Huh? Toen wij in onze Oranje-shirts de lift uitstapten, zegt een Bouke, die er zelf ook om moet lachen: De broers hebben via internet geboekt nadat al bekend was dat Oranje in het hotel zou zitten. En het is gewoon gelukt. Binnen in het hotel zitten oud-internationals en scouts van Oranje... Johnny Medgod en Arthur Newman van alles te bespreken. Hoofdscout Ronald Spelbos mompelt dat het inderdaad niet de bedoeling was... dat fans hier zomaar in en uit zouden lopen. Maar zolang ze niet lastig zijn, is het oké. Okay. En bovendien, bouken en hidden zijn gewoon betalende gasten. Kijk, en zo hoort het ook. Tot zover het nieuws uit de kranten van vandaag. U beseft het misschien niet, maar er is op dit moment iets bijzonders aan de hand. De Venus-transitie. Een bijzonder astrologisch verschijnsel dat maar heel zelden voorkomt... en waarbij Venus voor de zon schuift. En naast de speciale astrologische aspecten van... is het voor veel culturen en mensen ook een bijzonder spiritueel moment. Iemand die vannacht ook op is gebleven is Monique Klinkenberg van cropcirclegroup.com... die de transitie in Elbury in Engeland op de voet volgt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom niet gewoon in Nederland? Waarom ben je naar Engeland afgereisd? Ja, dat is een, uh, een krachtplek hier in Engeland. Mm -hmm. Avery, ook Glastonbury En daar verzamelen zich een aantal mensen om dit uh, te beleven, om het gade te slaan. Ja, maar... Ik moet zeggen, het is hier heel erg bewolkt hoor. Ik kijk hier nu, dus we Oeh. hebben wel een zonmetreel bij ons. Maar, uh... maar dan ben je helemaal afgereisd en de kans is aanwezig dat je er niets van gaat zien? Uh, nou ja, de, ik ben sowieso afgereisd om uh, hier het fenomeen op de voet te volgen. Mm -hmm. En uh, nou ja, toeval wil dat uh, in die periode ook de Venus transit is. Ja. En, en, en bij ons uh, begint het zo meteen over tien minuten kwartier. Dan uh, komt de zon op en uh, of, het, het is al redelijk licht buiten, maar dan komt echt ja? de zon op en dan is het te zien. En hoe is het, uh, hoe is het bij jullie? Is dat uh, pas over een uur dan? Ja, ja, ja het is hier nog. Het is geen bij jullie de zon. Of tenminste, is er, is er geen bewolking? Nou, we zitten in een donkere, donkere radiohok. maar uh, het, het is bewolkt, maar het komt wel een beetje door inmiddels. We gaan zo meteen ook met onze eigen weerman bellen, die gaat ons helemaal bijpraten. Oké, okay, leuk. Want, want bij jullie komt het uh, over een uur pas? Ja, nou, het begint hier nu zo'n beetje licht te worden. Hmm. Dus wij kijken nu ook met spanning uh, een beetje om ons heen, om de velden, of er misschien nieuwe formaties uh, zijn ontstaan. Ja, je, bent op een, je, bent op, je bent op een bijzondere plek daar ook. Je zei het al, energievelden, lijnen. Uh, een ja. plek die uitermate geschikt is, volgens sommigen in ieder geval, om een dergelijk fenomeen te volgen. Kun je, kun je beschrijven wat, wat, voor, wat voor soort mensen daarop afkomt? Wat, wat, voor, wat voor mensen heb je direct om je heen bijvoorbeeld? Uh, nou, ik zit nu nog in de auto. Oh. Maar uh, wat ik normaal tegenkom, dat zijn ja, mensen van allerlei pluimage, van, van jong tot oud... Uh, van rijk tot arm, uh, ja, alles. Ja, het is gewoon een heel, heel breed publiek dat daar op afkomt. Heel breed publiek, ja. Want wat, wat, wat, uh, is het voor jou bijvoorbeeld ook, een, ook een, een bijzonder moment? Wat doet het voor jou? Ja, nou het is meer, kijk ik ben hier echt om, om de gaan En Je ziet heel vaak dat bijzondere kosmische gebeurtenissen gepuit gaan met de manifestatie van een graancirkel. Of, ja, of een symbol van een Dus wij zijn in spanning. of we dadelijk iets in die velden gaan vinden. Ja, precies. Dat, dat is eigenlijk het belangrijkste waarom je daar bent. Eh, met deze eh, Venus-transitie. zouden graancirkels kunnen ontstaan. Eh, nou ja, goed. Eh, het, het, het, het, is, is, is, het, is het echt zo waarschijnlijk. dat je, dat je straks graancirkels gaat vinden? Ik hoop het. Het is hier echt expected unexpected. Dus, dus je ziet heel vaak dat als mensen op bijzondere data of op bijzondere gebeurtenissen van alles denken dat er gaat gebeuren, dat er niks gebeurt. Dus je, je kan daar echt niks van zeggen. Het Verhoor, we is kunnen alleen maar hopen. Het buitengewoon spannend. Monique Klinkenberg, we hopen met jou mee. Je bent natuurlijk helemaal niet voor niets afgereisd. En we volgen het allemaal via cropcirclegroup.com. Dank je wel ja. dat we even mochten Dank. bellen. En veel succes in dit spannende okay. moment. Ja, want okay, uh, je wel hoor. Graag gedaan. Kijk, bij ons is het namelijk op dit moment 12 over 5. En in Engeland is het ja. dus 12 over 4 op dit moment. En, uh, dus het is extra spannend daar. We gaan zo meteen ook bellen met uh, iemand in, in Nederland. Want verschillende wachten. Zijn deze nacht open? Hè. U kunt er op dit moment naartoe gaan om het allemaal te gaan zien. En um, de waarschuwing volgt bij deze: niet met het blote oog naar de zon kijken, keurig een brilletje opzetten. En geheel in stijl gaan we ook naar muzieklaar zien, die ermee te maken heeft. Hè. Nou, wat leuk, toch? Ja. Gino Vanelli, Venus Envy. Radio 1 met Gino Vanelli en Venus Envy. Het is 17 minuten over vijf en het gaat zo gebeuren. Die Venus-overgang waar we zo lang op gewacht hebben. Althans, heel veel hebben daar heel lang op gewacht. En de een van hen is Edwin Matlener van de Koepel in Utrecht. Goedemorgen, meneer Matlener. Goedemorgen. Ja, waar bent u op dit moment? Ik ben op dit moment uh, op de Sterrenwacht in Utrecht. Op de Sterrenwacht in Utrecht. Bent u alleen? Uh, nee, ik, uh, wij verwachten hier rond uh, de 150 gasten om uh, met ons te ontbijten en uh, als het lukt naar Venus te kijken. Ja, want uh, oh, tussen welke tijdstippen gaat het allemaal gebeuren? Nou, eigenlijk is het al een hele tijd bezig. Die Venus-overgang duurt bij elkaar een uh, goede zes uur en die mm -hmm. is uh, eigenlijk vannacht de Nederlandse tijd even na 12 al begonnen. Toen is het, uh, het schijfje van Venus voor de zon gekomen. Mm -hmm. En hij heeft al die uren nodig om voor de zon langs te bewegen. Als nu zometeen bij ons de zon opkomt... gesteld dat het niet regent, wat het nu hier wel doet... maar als de zon opkomt, dan kunnen we zien dat Venus voor de zon zit. En dan kunnen wij het laatste goed uur van de Venusovergang meemaken. Ja, want Edwin, als, als we dat ons even moeten voorstellen... Uh, je hebt de zon, je hebt Venus. Uh, hoe, hoe groot is dat stipje op de zon? Venus is maar een heel klein stipje die op die zonneschijf, Maar groot genoeg om met het blote oog te kunnen zien. Dus we hebben er geen grote verrekijkers of zo van nodig? Uh, Het is wel mooi om met een telescoop te kijken, maar je kunt het in principe met een uh, zonnevergroting bekijken. Alleen als de zon wel helder aan de hemel staat, ja, dan moet je je ogen wel beschermen. Met zo'n inklimsturilletje of met een andere filter. Maar het is, het is niet veilig om, uh, om, om, om zo in de zon te kijken. Maar ik ben bang dat dat met de regen van dit moment een hypothetisch probleem wordt. <laughs> ah, dus je bent bang dat die 150 mensen eigenlijk een beetje voor niets komen, maar voor de gezelligheid? Uh, nou, wij hebben hier wel grote projectoren opgesteld staan... en we kunnen livestreams laten zien vanaf andere sterrenwachten. Ja, want er komen schitterende foto's ook binnen van onder andere de NASA, geloof ik. Ja, er zijn een aantal instellingen bezig om via internet mooie beelden uit te zenden... Ja. En uh, wij laten die op groot beeld zien. Dus uh, dat is altijd leuk om even naar te kijken. Nou, wij twitteren ook het een en ander op Nacht. Dus @WNLnacht, Dan kunnen mensen ook uh, meekijken wat, uh, dan, wat voor retweets wij plaatsen van uh, foto's. En uh, andere beelden die op het moment binnenkomen. Um, Edwin, uh, jij moet de gasten gaan ontvangen. Dus ga dat vooral doen. En we bellen je straks uh, tegen 6 uur nog een keer. En dan hopen we dat de regen gestopt is. En dat, uh, dat jullie misschien ook al iets gezien hebben. Ja, het mooiste is dat op het live gaan, we gaan bekijken. Kijk, we gaan het hopen. We gaan ook zo ons met eigen Weerman bellen. Misschien kan onze Weerman ook zo vertellen wat er gaat gebeuren. Uh, we, we spreken je over een half uur. Uitstekend. Oké. Okay. De wereld verbeteren, ervoor zorgen dat iedere wereldburger zijn leven een ruim voldoende geeft. Dat is wat Hope XXL wil bereiken. Eerder in de uitzending hadden we het er al over met Frits Bloemberg. En hij zit hier nog steeds in de studio. Opnieuw welkom Frits. Uh, uh, ja, de organisatie waarvan jij een van de oprichters bent, Hope XXL. Uh, uh, daar hadden we het net over. De doelstellingen die jullie willen bereiken staan allemaal vastgesteld in de zogenoemde Liemerslist. Wat is dat voor lijst? Daarin uh, geven wij een visie op de thema's duurzaamheid, economie, uh, oorlog en vrede en internationale samenwerking. Uh, en uh, ja, die lijst is tot stand gekomen na gesprekken met uh, prominente uh, wetenschappers. Uh, veel mensen hebben daar hun input voor kunnen geven. En dat bevat bijvoorbeeld punten om uh, op het gebied van duurzaamheid de transitie te maken. Ja, want Kun je eens wat voorbeelden geven uit die lijst? Nou, Een van de, een van de punten die bij het hele duurzaamheidsaspect centraal staat... is dat we uh, op termijn natuurlijk over moeten stappen van een uh, energie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een op duurzame energie. Nou, een van de punten gaat in op het uh, idee om een VN-autoriteit in te stellen... Uh, die zich daarmee bezig gaat houden... en er gewoon voor zorgt dat we die uh, stap gaan maken. Want als je kijkt naar uh, ja, het belang van de jongere generatie... en het belang van de kinderen en alle kinderen die nog geboren moeten worden... Um, ja, dan moeten wij die wereld uh, later ook doorgeven... op een manier waarop we daar trots op kunnen zijn. Ja. En dat betekent dus dat er ja, veel vraagstukken op het gebied van... Uh, uh, ook op de economie, uh, maar ook op het gebied van... Oorlog en vrede, dat er nog steeds dingen zijn die we moeten aanpakken, waar we iets mee moeten. En dat is gewoon een kwestie van doen. Ja, maar is dat dan ook weer een kwestie van meer regeltjes? Nou, dat niet zozeer. Uh, maar vooral uh, wat wij beogen is dat we uiteindelijk in staat zijn... om namens de jongere generatie uh, ook bestaande verbanden wat te doorbreken. Want er is ontzettend veel bereikt. Hè? Als je terugkijkt in de geschiedenis tot de dag van vandaag... hebben wij als mensheid ontzettend veel positiefs neergezet. Mm -hmm. En nu zitten we midden in die fase waarin die volgende stap nog moet komen. Uh, en op het moment dat wij uh, in staat zijn om dat te kanaliseren... dan hopen we ook dat uh, je vanuit de jongere generatie... tegen de uh, wereldleiders kunt zeggen... kom op. Laten we die uh, stappen nu maken. Ja. Uh, want bijvoorbeeld malaria de wereld uithelpen, dat is een kwestie van doen. Uh, als we daar echt voor zouden gaan, zoals Bill Gates dat ook doet, ben ik ervan overtuigd dat je dat, je dat binnen een aantal jaar gewoon de wereld uit kunt Wat helpen. Even, even terug naar die energietransitie van fossiele brandstof uh, naar duurzamer. Maar uh, uh, hoe wil je dat dan doen zonder meer regeltjes? Nou, het is, uh, de regels is niet het enige. Kijk, je moet wel randvoorwaarden scheppen. Want uh, wij mogen bijvoorbeeld ook geen televisie kopen... die met kinderarbeid is vervaardigd. Uh, en dat is heel goed dat dat soort afspraken worden gemaakt. Uh, maar nu, uh, als je kijkt naar het duurzaamheidsvraagstuk... Uh, zitten we toch allemaal met, met een beetje naar elkaar te kijken. Er gebeurt ontzettend veel goeds. Maar um, ja, de grote stappen die moeten uiteindelijk gemaakt worden... doordat politiek, bedrijfsleven en wetenschap met elkaar samenwerken. En als je dat kunt bewerkstelligen... Wereldwijd, uh, dan uh, ja, kunnen wij die uh, doelstelling van dat doorgeven van die aarde, uh, zoals Prins Klaus dat vroeger ooit heel mooi heeft gezegd: dat je ervoor zorgt dat je uh, die aarde, he, die, heb je niet, uh, uh, die heb je van je kleinkinderen te leen. Mm -hmm. En um, uh, ja, op, op, op het gebied van energie uh, moeten we die stappen gewoon zetten. En dat zal ook wel gebeuren zonder hoop ik, XXL. Uh, maar laten we dat alsjeblieft versnellen. En ja, dat is precies mijn vraag. Want het kan toch ook zonder hoop XXL. Waarom moeten een aantal jongeren uit de Limers die daar dan beginnen? Waarom moeten die de wereld gaan veranderen? Nou, dat, uh, dat idee drie jaar geleden laten wij zelf eens kijken... wat wij voor bijdrage kunnen leveren aan, de, aan een betere wereld. Dat, dat, dat staat eigenlijk ook centraal. We, we kunnen met z'n allen iets doen. Maar kun ik beter bij een grote organisatie aansluiten... die ook op ditzelfde thema zit en die ook probeert uh, wat te bewerkstelligen? Nou, dat, dat, uh, wij, wij hebben toch een iets andere aanvliegroute, Want uh, dan noem ik even een mooie uitspraak van Martin Luther King. Die zei in 1967 al dat uh, we must develop a world perspective. We hebben een wereldperspectief nodig. En op dit moment ontbreekt dat... En is dat er niet echt. En wij willen dus een parapluvisie bieden uh, waarin alles samenkomt. En dat is eigenlijk iets wat nog niet eerder uh, is vertoond op die manier. Maar we willen het toch allemaal uiteindelijk? Precies, dat willen we allemaal. En dat is een kwestie van doen en uh, een kwestie van uitvoeren. En die artikelen die in die lijst staan, die in de Liemerslist terugkomen... dat zijn dus allerlei zaken. Uh, en daar kun je het over hebben. En uh, op welke termijn moet dat dan gerealiseerd worden? Maar binnen, binnen, binnen 50 tot 100 jaar uh, gaan er weer enorm veel positieve dingen gebeuren. En uh, als, als, als wij in staat zijn om namens de jongere generatie dat te versnellen... Uh, dan is dat eigenlijk iets waarbij ik zeg... dan kunnen we tevreden zijn als we als zichzelf dat bereikt hebben. Ja, een betere wereld voor iedere wereldburger. Dat is wat jullie willen bereiken met Hoop XXL. Frits Bloemberg, we praten straks met je verder. Het is zes minuten voor half zes. Zometeen gaan we live praten met iemand die mee gaat doen aan de Alp du Zes. Want die begint over precies een etmaal. Maar eerst gaan we luisteren naar een van onze huiskolumnisten. Dit is politiek stratege Duco Hoogland. Voetbal is een mooi spel. De selectie van het Nederlands elftal... ...is inmiddels in Krakau in Polen. U weet wel, die stad waar je vanaf Eindhoven naartoe kan vliegen... ...en dan krijg je nog geld toe ook. Want zo graag wil iedereen naar Krakau. Er is in Krakau helemaal niets te beleven. Daarom vermaakt het Nederlands Elftal zich... ...door een kruifveldje te openen. Het veldje wordt uit eigen zak betaald door de spelers. Chapeau daarvoor. Maar... Nu het onderhoud nog. Hoewel, Polen zijn goede klussers... moeten de oranje spelers gedacht hebben. Dus dat komt wel goed. Vandaag bezoekt het elftal Auschwitz-Birkenau. Het is natuurlijk goed dat de spelers zich verdiepen... in de geschiedenis en de omgeving waar ze spelen. Maar ook wel een beetje gekunsteld. Een beetje overdreven. Als de jongens werkelijk interesse hadden gehad om het kamp te bezoeken hadden ze vast wel een autootje kunnen huren. Ik ben alweer oranjemoe voordat het hele circus begonnen en gewonnen is. De commerciële rommelwinkel is belangrijker geworden dan het voetbal. Toch blijft dat voetbal een mooi spelletje. Ik voorspel dat het, samen met het internet en de mobiele telefoon... nog eens heel groot gaat worden. Aanstaande vrijdag vlieg ik naar Kopenhagen om Nederland-Denemarken te kijken. Gewoon omdat het kan. En omdat voetbal een heel mooi spelletje is. Dat is het. En ingewikkelder moeten we het niet maken. Ik wens u een fijne zomer. En een goed EK. Duco Hoogland, altijd positief weer ingesteld. En dan gaat lekker naar Kopenhagen om Nederland-Denemarken te kijken. Dat brengt me op ideeën, Martijn. Ja, nou, volgens mij hoorde ik een soort van airconditioning op de achtergrond. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Naar de orde van de dag maar, denk ik. Drie minuten voor half zes. Het nieuwsminuutje. Cecil. De Nationale Luchtvaartmaatschappij van Letland, Air Baltic... voert deze maand een systeem in waarbij passagiers medereizigers kunnen kiezen. De passagiers kunnen hun buurman of buurvrouw tijdens de vlucht selecteren... op basis van drie verschillende gemoedstoestanden. Work, business talk of relax. Daarbij wordt ook rekening gehouden met hobby's en andere persoonlijke voorkeuren. De Boston Celtics zijn weer een stap dichter bij de finale van de NBA-titel. In een bloedstollende wedstrijd in Miami werd het 94-90 voor de Celtics. Daarmee wordt de stand op 3-2 in de Best of Seven-serie getrokken. Kevin Carnot was de man voor Boston. Hij maakte 26 punten voor zijn team. Donderdag is wedstrijd 6. Dan wordt er weer in Boston gespeeld. Als laatste werpen we een blik op de beurs in Japan. Ze zijn inmiddels alweer een tijdje wakker. De Nikkie staat in de plus. En tot zover. Het nieuwsminuutje. De Nikkie staat in ieder geval in nou, de plus. <laughs> Dat klinkt ook goed hoor, de Nikki die in de, de, de plus Nicky, staat. <laughs> ja, het klinkt een stuk beter <laughs> eigenlijk dan nog die rare Nikkie. Dankjewel, je ja. van der Gift. En we gaan door naar WNL's eigen weerman. Stijn van Antwerpen. Stijn, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, iets eerder dan normaal, uh, maar wellicht ook wel handig. Want Venus gaat voor de zon langs. Maar kunnen we er iets van zien? Nou, dat wordt in Nederland wordt dat heel erg lastig. Ah, op dit cool. moment schrijft er een uh, ja jammer. Op dit moment schrijft er een storing over. Ja, en die neemt toch wel een beetje het zicht weg. Um, ja, het leek erop dat het zuidwesten van Nederland toch wel een kans had. Hmm. Maar ja, op dit moment regent het uh, met name in de zuidwestelijke helft. En ja, eigenlijk wel tot het midden van Nederland. Ja, het is toch wel bijzonder. Want de volgende passage die is pas weer over. 100 nou? jaar. Nou, jij bent nog hartstikke jong, dus misschien dat jij het van ons nog uh, wel nou. nog mee gaat maken. <laughs> Ik, uh, ja, nou, wie weet. zijn. het weer, want dat weer uh, be, be, bestrijkt natuurlijk meer dan een, uh, dan een uur de komende dagen. Ja, nou, het, het blijft gewoon de komende uren nog even doorregelen. Ja, ja. ja. Achter, het, uh, achter de storing, dit lijkt wel een einde te komen hoor, dat wel. Lijkt het op te gaan klaren, de zon die komt er even doorheen. Maar daarachter ontstaan weer nieuwe buien. Die brengen met name in de zuidoostelijke helft van het land ook enkele onweersbuien met zich mee. Nou, de temperatuur die varieert vandaag van 15 tot 17 graden in de kustgebieden en 20 tot 21 graden in het zuidoosten van Nederland. Nou, vanavond en vannacht dan is het uh, droog, er komen er opklaringen voor. Ja, de temperatuur die daalt dan tot 12 graden. Morgen overdag nog een best aardige dag, De zon afgewisseld door enkele buien, temperaturen die dan oplopen tot 21 graden. Kijk, en dat zijn toch wel weer temperaturen die wat hoger liggen als we afgelopen weekend hadden. Ja, 21, 21 uh, graden, dat klinkt wel Dat is, is een stuk gekker. fijner. Ja. Ja, ja, ja. En dan is de zon er in ieder geval weer, alleen Venus zullen we dan niet meer zien. Dan moeten we maar even luisteren naar Venus. Shocking blue, Venus. Blue, een van Nederland's grootste exportsuccessen uit vervlogen tijden. Venus. Dus drie minuten over half zes. En ik had u aangekondigd dat we zouden gaan schakelen met de Alp. De Alp. Want daar begint morgenochtend over precies 23 uur en 57 minuten. De Alp de Zest. Daar gaan weer duizenden Nederlanders met name. Want het zijn eigenlijk alle Nederlanders die meedoen. En een paar Belgen. En die gaan dan weer zes keer op één dag... De Alp en dat allemaal voor het goede doel, geld op te halen voor onderzoek naar kanker wat begon al een paar jaar geleden als een kleine bijeenkomst... een klein campingje, een paar honderd man... is uitgegroeid tot een, een groot evenement met duizenden mensen. En u kunt het vandaag ongetwijfeld ook alweer horen... hier op Radio 1 bij NCV Lunch in de Middag. En natuurlijk op Radio 2, knooppunt Kranenborg... Uh, heet het als ik het goed heb. Ik uh, vergis me nog wel eens in titels uh, deze ochtend. Um, die zenden natuurlijk live uit. En morgen, heel bijzonder, gaan ze het twee keer live uitzenden. Morgenochtend live om half zes en later ook. En helaas hebben wij uh, geen contact kunnen leggen... met de Alpen, Want ik kan me ook goed voorstellen dat je gewoon op dit moment ligt te slapen... als je morgen zo'n prestatie moet gaan leveren. Wel dus wij wensen iedereen, en in het bijzonder Roel Ipma... die we eigenlijk zouden spreken, heel veel succes. toi, toi. De organisatie Hope XXL streeft naar een betere en eerlijker wereld. Om dat te bereiken hebben ze een lijst goede en ambitieuze ideeën opgesteld. Nog steeds in de studio Frits Bloemberg, een van de oprichters van de organisatie. Ja, jullie hebben jezelf uh, flink ambitieuze, do ambitieuze doelen gesteld. Ja, dat klopt. De, de ambitie is ontzettend hoog. En uh, vanaf het begin hebben we, we ge, hebben we gezegd... we willen naar die Verenigde Naties. Uh, want dat is het hoogste overlegorgaan ja, ter wereld. Leg nog even kort uit voor mensen die net inschakelen. Wat, wat zijn jullie precies aan het doen? Ja, de, de Nederlander, de, veel van de mensen die nu luisteren... Uh, die zullen uh, ontzettend gelukkig zijn met hun eigen leven. Gemiddeld hier in Nederland scoren wij een 8. Dat blijkt uit alle geluksonderzoeken die plaatsvinden. Uh, maar mensen uh, op andere plekken op de wereld... komen op een score uit die een stuk lager ligt... En wij willen met hoop ik 6L bereiken dat we uiteindelijk streven naar een wereld waarin iedereen kan zeggen een acht en de basis tot geluk is aanwezig. En dat betekent dat uh, ja, voor ieder mens de wereld moeten dingen geregeld zijn als toegang tot sanitatie en schoon drinkwater en kinderen die naar school kunnen en toegang tot uh, artsen. En dat is een kwestie van doen, gewoon een kwestie van realiseren dat dat gebeurt. Jullie zijn met de groep jongeren, heb je ook anderen die achter jullie zijn gaan staan? Ja, naast uh, alle jongeren die betrokken zijn... zijn er ook veel prominenten die uh, meedoen. Die in onze Raad van Aanbeveling hebben plaatsgenomen. En het proces richting de Verenigde Naties ondersteunen. Uh, dat zijn veel oud-politici. Mensen als... Uh, uh, nou, met Jan-Peter Balkenende zijn we erg blij. Maar ook iemand als Alexander Kan, uh, Pieter Wensemius. Uh, maar ook iemand als Hanna Verboom. De actrice zelf opgegroeid in Afrika. Zij zegt ook van... Ja, ik zie dat de uh, verdeling in de wereld... dat die op dit moment... Uh, die wordt steeds eerlijker... maar is op dit moment nog niet... De manier zoals je die uh, graag ziet. Uh, dus die prominenten, daar voeren we gesprekken mee. En uh, zo krijgen we heel veel input voor onze lijst, voor ons proces. En gisteravond bijvoorbeeld hebben we met Jort Kelder gesproken over deze thema's. En uh, dan merk je ook dat Jort Kelder op economisch gebied uh, ziet... dat ja, die wereld wordt steeds meer vervlochten. Uh, dus dat betekent dat we ook van elkaar afhankelijk zijn. Dat zijn aansprekende figuren, maar nog niet de mensen die je uiteindelijk wil bereiken natuurlijk. De wereldleiders, de mensen die echt het verschil kunnen maken. Hoe, hoe wil je die uh, laten warmen? lopen voor de plannen? Nou, we zijn uh, heel blij met de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk, via die weg via de diplomatieke route kom je natuurlijk wel ergens binnen. Uh, maar ook een partij als het VEFONS steunt ons op weg naar die VN. En we hopen uiteindelijk dat we echt internationaal uh, iets kunnen neerzetten zodat men bij de VN er ook niet meer omheen kan. En uh, dan heb je vorm nodig en inhoud. Uh, die twee moeten gelijk opgaan. En uh, iedereen kan dus via de website uh, met ons meedenken. En uiteindelijk moeten we Iets, iets bijzonders doen, iets unieks. Wat maakt dat we toegang hebben tot die algemene vergadering. Want we hebben ook gezegd: als we daar nu mogen komen om in een zijzaal op de foto te gaan met een aantal mensen van de Verenigde Naties. Dan is dat uiteindelijk niet wat we willen. Dus dan gaan we niet. Uh, nee, in de algemene vergadering. Waar alle wereldleiders bijeen zijn. En daarvoor um, ja, moeten we dus straks iets bewerkstelligen. Zodat zoveel mogelijk mensen er weet van hebben. Maar dat we ook bij de VN daar um, ja, een indruk maken. Zoals Martin Luther King dat deed met zijn beroemde Eye of Dream. Kijk, dat zijn weer de, de, de, de ankers die we moeten stellen. Wie is de Martin Luther King binnen jullie organisatie? Ja, die, die, uh, nou, het grappige is met dat soort mensen... die, uh, die staan op een gegeven moment op. En uh, je kunt ook niet helemaal voorzien hoe zo'n route uh, precies gaat lopen. Maar, en... maar zou je het zelf in je hebben bijvoorbeeld? Nou, zo'n zo toespraak neerzetten. En kijk, dat zijn wel dingen die ik leuk vind. En vertellen over waar wij mee bezig zijn. Dat, kijk, het is iets bijzonders. En het moet ook steeds verder groeien. Uh, en uh, er zijn nog veel meer jongeren die wij gaan ontmoeten en spreken. Uh, want eind dit jaar hebben we een Europese conferentie. Waarbij jongeren uit heel uh, Europa naar Leiden en Den Haag komen. Om daar de Europese versie van de lijst uh, te maken. En uh, ja, zo kom je steeds een stap verder. Maar uiteindelijk moet, uh, moet de jongeren uit heel de wereld hierachter staan. Uh, en moet dat dan uiteindelijk naar die VN. Ja, uh, nou, nou is het natuurlijk wel moeilijk. Je, je stelt jezelf een aantal doelen uh, als organisatie. Uh, doelen die je uiteindelijk voor de hele wereld ontwerpt. Nou is de, de hele wereld natuurlijk een hele diverse plek met enorm diverse bevolkingen. Als we mm -hmm. bijvoorbeeld alleen al kijken naar de, naar de uh, uh, terugdringen van CO2-uitstoot, het minder gaan gebruiken van fossiele brandstoffen. Er zijn natuurlijk landen die zijn een heel stuk achter op ons. Hoe, moet, hoe moeten die dit gaan doen dan allemaal? Nou, dat, mo dat moeten we vooral samen doen. En, uh, dan wordt vaak ook het voorbeeld aangehaald... dat je ziet dat, dat de olielanden... Hè, die hebben nu geen belang... of die hebben het belang dat ze uh, willen... dat de olie zo, zo lang mogelijk uit de grond gehaald wordt. Ja. Uh, dat is ook logisch, want daar verdienen ze hun geld mee. Maar goed, aan de andere kant kun je zeggen... er liggen enorme uitdagingen waar zij van kunnen zeggen... laten we ons daarop richten. Als uh, Saoedi-Arabië uh, gaat beginnen met het aanleggen... van een groot uh, vel, veld met zonnecollectoren, ja. dan zijn dat uitdagingen waar, ze, waar hun kinderen... in de toekomst natuurlijk uh, baat bij hebben. Want ja. die olie raakt een keer op. En wellicht wellicht is dat ook al aan het gebeuren. Saudi-Arabië volgens mij al niet meer aan het boren... naar, naar nieuwe olievelden op de zee... omdat dat duurder is dan wat het oplevert. Is het, is het misschien niet ook een, een, een probleem... dat zich wat die landen betreft... Uh, vanzelf oplost? Omdat olie zeker, op zeker. dat raar? zei Jord Kelder gisteravond ook. Dat, dat duurzaamheidsvraagstuk zei hij... daar maak ik me uiteindelijk niet zo'n zorgen om. Want het gaat wel gebeuren. Uh, alleen de vraag is nog... wat, is er, wat, wat gaat er nog allemaal kapot? Hè? En, uh, laat, laten we voorkomen dat we... Uh, straks in een situatie zitten dat we terugblikken en zeggen... nou, hè, hadden we toen maar iets harder ons best gedaan... want wetenschappers zeggen op dit vlak dat er zo'n uh, point of no return is... dat die opwarming van de aarde echt niet meer uh, te stuiten is op een bepaald moment. Kijk, en dat, dat zijn dingen die kunnen we nu nog voorkomen. En uh, vanuit het belang van de jongere generatie... Een, een generatie die geen agenda heeft... anders dan de agenda uh, dat je de wereld goed wil doorgeven aan je kinderen... Uh, willen wij ons daarvoor uh, dus hard... Maken. Wat ik me dan nog wel afvraag is, hè, hoe ga je nu proberen jongeren achter je te scharen? Want dat is natuurlijk wel onwijs belangrijk. En duurzaamheid was twee, drie jaar geleden ontzettend hip. Hè? En dus door El Gore. Maar hij is natuurlijk nu al een beetje in de vergetelheid geraakt. Nou, de economische crisis doet in dat opzicht natuurlijk geen goed voor zo'n onderwerp, mm -hmm. maar eh, eh, toch onder de radar gebeurt er ontzettend veel. En eh, Herman Wijfels, de, de, de prominent die, die bij de wereldbank ook heeft gezeten, namens Nederland, eh, die voorspelt dat dat binnen een jaar of vijf volledig op zijn kop staat. En dat zie je nu dus ook dat grote bedrijven, grote ondernemingen eh, stellen dat zij eh, op, het, op, op dat vlak eh, ja, echt forse eh, stappen maken. En dat is ook oprecht. Dat, dat is iets wat wij als in de toekomst ook gaan verlangen van onze bedrijven. Want als wij in de winkel staan en uh, ja, wij moeten kiezen tussen... een product waarvan wij weten dat het echt fout is... Hè, dat het geproduceerd is op een manier die niet sustainable is... of een product uh, wat dat wel is... ja, dan, dan maakt de consument in de toekomst die tweede keuze. Ja, we hebben het ook heel veel over duurzaamheid. Maar natuurlijk is het ook, ook een kwestie... de verschillen tussen arm en rijk worden ook steeds groter. Als je voor het een geen aandacht krijgt... dan wat het ander misschien wil. Ja, maar dan... Uh, je zegt die, die verschillen worden groter... maar ook als je uh, kijkt uh, naar uh, de stappen die zijn gemaakt... dan neemt de kindersterfte die, die ontzettend af. Uh, de, de, we worden met z'n allen uh, steeds rijker. Hè? Nederland is het op een na rijkste land van de Europese Unie. En ook veel Afrikaanse landen groeien uh, behoorlijk, groeien enorm. Dus er zijn heel veel positieve uh, zaken te signaleren. Uh, net als geweld. Uh, oorlog voeren doen we nauwelijks meer. Er zijn nog een aantal brandhaarden op de wereld... Uh, maar Professor Pinker die heeft in een boek mooi uitgelegd dat uh, er steeds minder uh, uh, oorlogen zijn. En de kans om door geweld te sterven die, die, die is op dit moment 0,003 procent. Dus dat, dat zijn wel verworvenheden als we daar even bij stilstaan. Hè, dat we al 65 jaar in, in Europa geen oorlog meer voeren. Dat is, dat is uniek. Want in de zes eeuwen daarvoor voerden we twee oorlogen per jaar gemiddeld in Europa. Jullie organisatie heeft natuurlijk niet uh, voor niks hoop. <laughs> XXL Frits Bloemberg. Zometeen praten we nog heel even verder met je. Ja, we gaan uh, straks ook nog even naar, uh, naar Venus kijken. Hoe dat allemaal gaat, want het regent nog altijd. Dus ik maak me zich zorgen, maar we gaan nog één keer bellen met Edwin uh, Matlener. Uh, die is weer in de Sterrenwacht Utrecht en verwacht 150 mensen. Ze dus gaan in ieder geval lekker ontbijten. Maar we gaan het hebben over het EK. Nog 15 dagen, dan is het eindelijk zover. Nee, nog twee dagen zelfs. Uh, het is vijftien dagen. Je bent, uh, over 15 dagen beginnen de Olympische Spelen al bijna. Yeah, yeah. Het is nog maar twee dagen en dan gaan we al van slag. Ach, nog twee nachtjes slapen. Dan barst het EK-geweld los. Uh, uh, eerst hadden we de lange kwalificatiereeks. De afgelopen weken was er het uh, gezeur over de situatie in Oekraïne. Ja, want verder zal de bal gaan rollen. Wij spreken met onze mensen ter plekke. Gwenny Sonberg is in Polen en Geert-Jan Haan. Is niet meer weg te slaan in de diverse vaatlandse media vanuit de Oekraïne. Goedemorgen beiden. Ik weet niet, laten we met jou beginnen. Hoe groot is de EK-koorts EK in Polen? Uh, nou, eigenlijk best wel goed. Het leek niet echt uh, vaart te lopen, maar je ziet nu overal Poolse vlaggetjes op de auto's. En ja, mensen die hebben echt de kriebels. Mm, en uh, Nederland is inmiddels aangekomen in Krakau uh, en actief bezig ook. Ze zijn allerlei goede dingen aan het doen. Is het een beetje te volgen in de Poolse media? Uh, ja, ja, er wordt wel aandacht aan besteed. Uh, ze gaat dus vandaag ook naar. Auschwitz, daar wordt in de media wel over gesproken. Sowieso zijn de Polen erg enthousiast over het Nederlandse team. Dus ja, ook de training werd goed bezocht door de Polen. En Geert-Jan, zijn er ook ploegen in Oekraïne aangekomen? In Oekraïne gaan uh, eigenlijk maar, uh, maar twee ploegen zitten. Uh, dat was Oekraïne en dat was uh, Frankrijk. Frankrijk gaat in, in Donetsk uh, zitten en, uh, en de rest heeft allemaal voor gekozen om in, uh, in Polen te divakeren. En ja. van daaruit dan naar Oekraïne uh, uh, af te reizen met een charter zoals Nederland ook gaat doen. Ja, dus, dus wat, wat minder uh, ploegen die zich daar, uh, die daar resideren. Maar merk je nou op straat ook dat er dingen veranderen nu het EEK bijna van start gaat. Over twee dagen, niet over vijftien zoals ik zo net uh, zei. Nou ja, dingen veranderen... Uh, Kijk, de Europese voetbalbond UEFA is verplicht om uh, op een gegeven moment een aantal delen. Is verplicht uh, om een aantal delen van de stad over te nemen. Dat hebben ze zelf denk ik ooit zo bedacht. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld uh, de, de grote hoofdstraat hier, de Gerschjatik, in Kiev, uh, is een complete fanzone geworden. Nou, dat krijg je ook met het uh, gebeuren in Garkov waar Nederland gaat spelen. Ja. Uh, daar wordt dan van alles opgebouwd. In Garkov dus een podium voor Armin van Buren en zijn vrienden. ...hekken overal omheen, zodat niet meer geparkeerd kan worden. Dus noem maar op, ja, je ziet wel voorbereidingen. Aan de andere kant, de koorts die in Polen heerst, die heerst hier absoluut niet. Niet? Hoe kan dat dan? Ja, um, kijk, Oekraïne is hele aardige mensen, maar... Uh... Kijk, aan de ene kant kijken ze er wel naar uit, um, maar zelf hebben ze het geld niet voor. Ook al zijn de hmm. kaartjes nog laag gehouden voor uh, Europese begrippen, 30 euro. Voor 30 euro kan je hier naar, uh, naar Nederland, Duitsland. Nou, hmm. in Nederland ga je ervoor uh, niet eens naar PSVR, Waalwijk, wat dan de bloedloze 0-0 wordt waarschijnlijk. <laughs> dus dat is dan een prima deal, denk je. Maar ja, dat is nog steeds twee dagen werken voor een Oekraïner hier, 30 ja. euro. Heel lauw daar dus. dus. Um, ja. Wat zeg, wat zeg je, dan, ja? het is, het is, het is Martijn, het is een beetje lauw oh, is, is het daar dus in, in Oekraïne nog. Ja, maar ik vraag me ook af of het helemaal los gaat komen. Uh, er zijn ook andere zorgen. Uh, gisteren is er, uh, zijn er een paar relletjes geweest vanwege een, een dubieus taalwet hier. Uh, dus er zijn er wat mensen de straat op gegaan. En dat uh, belanden uiteindelijk dat hele gespuis in de, de fenzone... Um, dus uh, ja, ik vraag me af of ze zich allemaal met voetbal wel gaan bezighouden. Ja, misschien is dat in Polen anders. Gwenny, hoe is het daar? Um, ja, sowieso anders. Um, er zijn nog wel een paar dingetjes die niet helemaal goed zijn. Zo Wordt er misschien nog uh, gestaakt bij het stadion in Warschau. Zijn er een aantal bedrijven die hebben nog niet betaald gekregen voor hun werkzaamheden. En ja, dat is nog een beetje uh, spannend of dat allemaal goed gaat. Want ja, als die inderdaad daar gaan uh, protesteren... dan kan dat wel vervelend worden voor de openingswedstrijd... Ja, die je, natuurlijk daar vrijdag gespeeld wordt. Je hebt natuurlijk ook die fanzones van de, van, de, van de UEFA. Merk je nou ook uh, bijvoorbeeld op, op straat op andere plekken of in cafés... merk je nou ook dat het er echt aan zit te komen, dat het in de lucht hangt... dat het, dat het, dat het bijna begint? Ja, ja, ja, je ziet overal in cafés ook vlaggen, er worden al wat tv's opgehangen, natuurlijk buiten de fanzones ook. Um, ja, het meeste speelt zich wel af in de fanzones, vooral in het, in het centrum, maar ja, overal zie je het eigenlijk ja. wel. Ook gewoon bij huizen, vlaggetjes. En ook, en ook vlaggetjes ergens... dus uh, van, het, van het eigen team, hoe, hoe, ziet, uh, hoe ziet men dat eigen team, wat zijn de verwachtingen van Polen? Um, die waren heel slecht, maar de laatste weken wordt dat beter. Uh, ze zitten in een pool met Rusland, Griekenland en Tsjechië. Vooral Rusland zien ze ergens tegenop. Maar ze hebben nog wel het idee dat er in ieder geval een kans is om die groep nog door te komen. Geert-Jan, hoe is dat met de Oekraïne? Verwachten ze een beetje iets van hun eigen ploeg? Ja en nee. Aan de ene kant heeft Shevchenko de grote ster, uh, vooral van de leer. Want in, in zo'n grote vorm is hij niet meer tegenwoordig. Al gezegd van, nou, wie weet hebben wij ook wel een kans op de finale. Als je kijkt... Naar de tegenstanders uh, Zweden, Frankrijk, Engeland. Mm -hmm. uh, is dat een moeilijke pool? Want aan de andere kant, Engeland heeft grote zorgen natuurlijk. Zeker. Uh, met allemaal spelers die wegvallen. Frankrijk is een talentvolle ploeg. Waar misschien ook niet meer wat op het geweest is. Ik, ik, ik moet bekennen, Kamon. Ik, ik heb mijn toto ingevuld. Ik zet het op Zweden en Oekraïne die doorgaan. Toch wel? Dus de beide ja, met de het gele nou, shirt. Uh, Nee. nou kijk, ja, inderdaad, Geel Blauwe gaat overheersen. En um, Oekraïne zelf heeft best een aardige ploeg, hoor. Uh, ik, ik denk dat we wel kunnen verrassen, laat ik het zo zeggen. En Polen ook, Polen gaat ook verrassen. Dus ik, uh, ik, ik support ook, uh, ook Wendy en Polen mochten het met Oekraïne helemaal misgaan. Kijk, nou wat zijn jullie aardig <laughs> voor elkaar. Maar Geert-Jan, uh, kijk, je gaf net aan, die Oekraïners die leven niet heel erg naar het EK toe. Ook de financiële situatie, men kan het ook gewoon eigenlijk niet betalen. Maar ja. hebben die spelers dan wel het gevoel van we spelen in eigen land... dus we moeten ook hier echt wat gaan neerzetten, want dat is ons publiek? Of, of, of zien zij ook een beetje van ach, de, de mensen die, die, die leven niet zo met het EK mee? Jawel, dat nog wel. Um, het is gewoon heel moeilijk uh, om te zien dat we de in hebben. Hm. Als je er eenmaal over hebt, dan, dan, dan, dan zijn ze ook wel trots op het feit dat hier iets plaatsvindt... Maar er zijn zoveel uh, problemen die het ook met zich heeft meegebracht... qua infrastructuur en andere dingen... Uh, dat er ook een heleboel is om over te klagen. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar doorheen te prikken. Maar als je er eenmaal doorheen bent, dus in dat stadion... en als er mensen zitten die wel kaartjes hebben... en dat geld hebben om daarvoor voor te gaan zitten... Joh, dan gaat het ook wel los. Dan, dan, dan, dan is een sport uh, weer een scheiding, niet alleen van politiek, maar ook van, van werk en van alles. En, uh, Armin van Buren is bijna burgemeester van uh, Garkov. Uh, ja. hoe, hoe zit het uh, met, met, uh, met de luchtbrug vanuit Nederland? Komen, komen we al massaal? Ja, mondjesmaat. Mondjesmaat druppelen we nu binnen in, uh, in Garkov. Maar uh, zoals ik al eerder zei, het, het, het zullen overal charters worden, hè? Mensen die, die in en uit gaan vliegen op de Oranje Camping gaan volgens mij zo'n duizend mensen verblijven. Dat zou ja. iets meer kunnen zijn geworden. Maar goed, dat geeft maar aan als in het stadion in Garkhoff 38.000 man kan, waar dan een groot deel van Nederland zal zijn, hm. dat ze niet allemaal in Garkhoff zullen blijven. Dus uh, ik verwacht eigenlijk op de wetsgedag zelf dat de grootste dubs in komt vliegen. Ja, ben jij dan een van die 38.000? Ik in ben een zaadio? van die 38.000, ja, want ik geef de Volker aan Nederland-Denemarken boven PCRC zoals je al eerder hoorde. Hmm, Oké. Okay. En, en, uh, en, en Gwen, hoe ga jij uh, het, uh, het uh, EK beleven de komende dagen? Uh, nou, waarschijnlijk voornamelijk in de fanzones, want helaas heb ik geen tickets voor wedstrijden van Polen dan wel Nederland. We maar... hebben toch een verschil ontdekt zo aan het einde van, uh, van, van het gesprek met uh, allebei. Uh. Uh, en en in, in Polen zijn er maar geen Nederlanders. Ik geloof dat er maar twee bij het Nederlands elftal in het, sta in, in het, uh, in het hotel zitten. En dat is het. Sorry? In Polen zijn verder geen Nederlanders. Ik geloof dat jij er bent, het Nederlands elftal, en twee supporters die in hetzelfde hotel uh, bivakeren. Uh, nou ja, ik ga ervan uit dat er wel wat meer zijn. Zelfs hier in mijn standplaats zijn er... Een aantal die erg enthousiast zijn. Nou, hou ons in ieder geval op de hoogte ook via Twitter. En dan zullen we dat weer door Twitteren via onze accounten. Het Nacht. Gwenny Somberg in Polen en Geert Jan Haan in Oekraïne. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. En het regent nog altijd, althans, wij zitten hier in een donkere studio, we zien helemaal niets van die regen, maar we zien het wel op allerlei schermen voor ons dat het daar buiten inderdaad echt uh, regent. En bij ons zit nog altijd uh, meneer Bloemberg van Hope XXL. Um, Frits, je wil uiteindelijk naar de Verenigde Naties toe gaan en daar wil je ook echt wat gaan bewerkstelligen. Stel nou dat uh, Martijn Meel, die nu naast mij zit, stel dat hij uh, Ban Ki-moon is, wat zou jij dan zeggen? Dat wij uh, dankbaar zijn dat de Verenigde Naties bestaat. Uh, want opgericht na de Tweede Wereldoorlog... op een manier die uh, uniek is in de menselijke geschiedenis. Dat wij dankbaar zijn voor de prestaties die in het verleden zijn geleverd. En dat het nu de tijd is om de stappen te zetten die nodig zijn... om uh, ja, die wereld te creëren... Uh, die uh, ook in de toekomst voor 9 miljard mensen leefbaar blijft. Dat weten ze bij de VN ook wel. Uh, alleen dan komt dit verhaal om de hoek kijken wat wij uh, hen presenteren. Ik die moet die toch niet even mist. inbreken. Hè? Misschien ja. is het niet het goede moment en misschien is het nog niet de goede plek, maar iets meer Martin Luther King misschien? Ja, dat is, dat is dan die droom. Kijk, Martin Luther King sprak uh, in 1963 over die droom... dat, dat ooit uh, blanken en zwarte met elkaar zouden samenleven... op een manier waarbij ze gelijkwaardig zijn. En uh, als ik nu over de wereld reis en, en ik ben in Afrika of in Azië... en ik zie de armoede en ik zie de problemen waar mensen mee te maken hebben... dan is mijn droom dat wij uh, in de toekomst uh, daar naartoe op vakantie kunnen... en kunnen zien dat kinderen naar school kunnen. Dat ze um, uh, een toilet hebben, want dat is hartstikke nodig. Wil je geen ziektes krijgen? Nou, en dat, en, en dat zijn van die dromen. Uh, daar kan niemand iets op tegen hebben, want iedereen is het daar uh, gewoon mee eens. Sterker als... nog, we hebben acht millenniumdoelstellingen, althans we, de Verenigde Naties mm -hmm. hebben die opgesteld. En, en die gaan toch precies hiervoor? Nou, die lopen in 2015 af en uh, die zijn door de VN uh, inderdaad opgesteld. En uh, de aanvliegroute van Hope XXL is dus fundamenteel anders. Omdat wij constateren dat die millenniumdoelstellingen, kijk, wat daar staat, de, dat, daar kun je ook niks op tegen hebben. Alleen het effect daarvan is onvoldoende. Dus uiteindelijk wil, willen wij met onze lijst he, van onderop... namens de jongere generatie zeggen... hier, ga daar mee, mee aan de slag. En dan moet de VN van verbazing achterover vallen en zeggen... nou, dit gaan wij doen. Die kans is nog altijd niet groot. He, dat, daar, daarmee starten we in het begin. De kans dat dat uiteindelijk lukt is klein. Maar toch zijn dat wel de dromen die je nodig hebt... wil je verandering bewerk kunnen, of kunnen bewerkstelligen. En in de geschiedenis zie je dus ook dat dat op een aantal momenten... gewoon echt heel goed lukt. En soms is dat te danken aan de interne inspanningen van één persoon. Soms is dat te danken aan de inspanningen van velen. En uh, ja, de komende twee, drie jaar gaan we ons bepalen en uitwijzen... of die droom ook daadwerkelijk lukt. En uh, dan begint het pas, want die uitvoering... dat is natuurlijk ook nog een lange weg te gaan. Maar wel ja. iets, als ik later oud ben... zal ik denk ik tevreden terug kunnen kijken... en kunnen zeggen van nou, ik ben blij dat ik me daarvoor heb ingezet. Duidelijk. Ja. Tot slot korte vraag nog. Uh, mooi boekje hier ook met alle doelstellingen daarin. Uh, ik, ik kan overal een kruisje bijzetten. Ben ik het ermee eens? Ben ik ermee oneens? Wat, wat doen jullie daarmee? Dat uh, wordt allemaal meegenomen op weg naar de Europese conferentie. Dan gaan Europese jongeren zich hierover buigen. En dan gaan we dus ook kijken hoe wordt hierover gedacht door uh, de Nederlanders, door de Europeaan. Uh, dus iedereen kan dat ook op internet invullen. www.hopexxl.com uh, op zijn Engels. h o p e -X -X En uh, ja, tijdens die Europese conferentie hebben we dus straks een lijst namens Europese jongeren... die uiteindelijk wordt samengesteld ja. later uh, namens jongeren wereldwijd. Frits Bloemberg, een van de tien oprichters van Hope XXL... op weg naar de Verenigde Naties in 2015. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Het is vijf minuten voor zes. We gaan meteen door naar Edwin Matlener. Hij is bij de Sterrenwacht in Utrecht. De directeur van de koepel. Goedemorgen nogmaals, Edwin. Goedemorgen. Hebben jullie iets kunnen zien? Nou, wie uh, net? want het, uh, het, het is je nog steeds een aankoop van onze Maar het is een gezellige druk. We hebben heel veel publiek over de vloer en mensen zijn lekker een ontbijtje aan het eten. Uh, luisteren naar mooie verhalen over de venusovergang en kunnen beelden zien live vanaf uh, de sterrenwacht op, uh, op Hawaii. Kijk, en daar gaat het uiteindelijk om dat jullie gezellig met z'n allen hebben. De regen heeft route net eten gegooid, hè? Um, ja, we kunnen, we kunnen niet met onze telescopen uh, echt naar de zon kijken op dit moment. Dat gaat niet lukken. Nee. Want even voor de mensen die net inschakelen, wat hadden ze dan kunnen zien? Wat hadden jullie kunnen zien? Als het een mooie helder was geweest, dan hadden we een zonsopkomst kunnen zien. En dan op die heldere zonneschijf een pikzwart dipje van de planeet Venus... die op dit moment voor de zon langs beweegt. Een, een Venusovergang voor het eerst in acht jaar. Maar de eerstvolgende die we kunnen zien is pas over 117 jaar. Ja inderdaad, dat, dat gaat heel lang duren en uh, venusovergangen zijn wat dat betreft heel uh, merkwaardig regelmatig. Ze komen steeds uh, met een tussenpose van acht jaar en dan ruim honderd jaar niet. Ja. Dus gemiddeld genomen heb je in je leven een kans dat je twee venusovergangen ziet en dan nooit meer. Ja en zo terwijl de seconden weg tikken, uh, uh, uh, tikt ook de kans weg dat wij ooit die venusovergang dus nog ooit zullen zien. Inderdaad. Ja. Ja, en um, jullie zitten dus wel te kijken naar uh, online, geef je aan, dus uh, naar andere landen. Want op andere plekken is het wel heel mooi te zien, hè? Ja, momenteel is het op, uh, op heel veel plaatsen op de, op de wereld, waar het wel mooi weer is, is het prachtig te zien. En, uh, en er zitten zij zoveel uren aan het kijken. Wij hebben hier in Nederland de pech dat het pech dat we ook alleen maar het laatste stukje van de Venus overgang konden zien. Kunnen zien. Um, maar uh, volgend op Hawaii, uh, midden in de... Uh, uh, ...in de Stille Oceaan, daar hebben ze in principe de venus overgang kunnen zien... ...van begin tot uh, dat die zo meteen afgelopen is. Mm. En jullie blijven nog met, uh, met want je had ongeveer 150 man over de vloer... ...jullie blijven uh, gewoon nog de komende uren kijken, ontbijten? Wat gaat er uh, nog gebeuren? Wij, wij zijn hier nog tot 7 uur bezig met onze gasten. En, en waar zijn jullie dan mee bezig? Wat ga je nog een heel uur doen? Uh, nou, er worden nog een paar presentaties gehouden. Men is nog lekker aan het eten. We zijn nog naar Venus aan het kijken. Dus het is, het is hier heel gezellig. Kijk, een gezellige boel. En um, wat gaat er daarna gebeuren? Gaan jullie het nog blijven volgen? Ook op internet uh, later vandaag? Want in Amerika is het bijvoorbeeld nu, uh, nee, is het nu om, om, nacht. Om, om, om ongeveer kwart over zeven is het afgelopen. Maar dan is het wereldwijd ook afgelopen. Dus het is dan niet... is het wereldwijd afgelopen, ja. Ah, dus het is niet meer zo dat als de zon straks nog opkomt in Amerika... dan is het gewoon echt geweest. Nee, dan is het. Ja, dan hebben we die zes uur gehad en dan heeft die, ja. uh, is, de, is de zon doorkruisd of Venus. Ja, inderdaad. En ja, Dan moeten we weer honderd zoveel jaar wachten. Nou, laten we dat gaan uh, doen. We gaan in ieder geval nog een uur genieten. Althans, jullie gaan nog een uur genieten. Edwin Matlener uh, vanuit de Sterrenwacht in Utrecht. Dank je wel. Graag gedaan. En eet smakelijk nog. Ja, dank je wel. <laughs> En daarmee is het bijna anderhalf minuut voor zes geworden. Dat betekent dat onze tijd erop zit voor dit seizoen. Maar Omroep WNL doet nog een hoop meer deze zomer. Kameran. Ja, zeker weten. WNL is natuurlijk aanstaande zondag ook gewoon weer met Eva Jinnik op zondag. Hè? Dan Mark Rutte bij haar te gast. En avondspit is natuurlijk ook nog gewoon vanavond om half zeven. Maar wij zijn er in de zomer ook. Want wij stoppen wel met nog steeds wakker en nu al wakker. Maar in de hele zomer, de komende elf weken, experimentele programma's. Jong talent krijgt de kans, nieuw talent krijgt de kans om programma's te maken. En wat staat er op het programma? We gaan het programma Insomnia krijgen. Uh, dat gaat helemaal over slapen en over dromen. Volgende week... Week, absoluut luisteren. Vier uur lang. American in, in, in, Sports. In somnia, insomnia betekent trouwens slapeloosheid, toch? Ja, dat, dat gaan ze dus allemaal een uitleggen. Maar het is over een sprake. paar weken. Okay, uh, we krijgen nog over twee weken een compleet overzicht van de beste muziek van het hele seizoen. En volgende week een hele mooie vier uur lang. American Sports met Robert Smit en uh, Anne de Jong. En met uh, Neil Pe Petersen, die hebben we nog eerder uh, vannacht uh, ook nog gebeld. En een heleboel andere dingen op 4 juli iets met de Amerika. En ga zo maar door. Eigenlijk gewoon komende weken, elke dinsdag en woensdag, radio 1 luisteren tussen 2 ja, en 6. Misschien wel net zo leuk als uh, de afgelopen weken. Wij pakken onze spullen, we pakken onze biezen en uh, pakken in voor een nieuw seizoen over een maand of twee. Dan zijn we er weer met de normale programma's zoals u die van ons gewend bent. Zometeen het NOS Radio 1 journaal. Lara Rens heeft de dubbele espresso al klaarstaan. Ze doet het met Marcel Oosten. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.